Sto bedoeld, sì. Ti dico una cosa se non la sai. Per me vale ancora così. Ci vuole passione. Che porto qui Wat ben Esistere Grazie esistere più bella cosa c'è. Ja, dan moet ik gelijk weer aan uh, het mooie meer denken daar uh, in Italië. Ja, jij niet? Ja. Ik ben er dus nog nooit geweest. Oh, je bent er nog nooit nee. geweest? Nee. Ah. Helemaal niet in Italië. Dat wil ik heel graag. Ja, ik. ik Guadalmine Vrouw, uh, met Piet, uh, met ja, Tonijn. Ja, nou ja, Bardolino is ook een, <laughs> een, een leuk dorpje. Even net iets verder dan uh, het uh, meer. Wauw. Ja, en uh, uh, Viterbo, uh, dat is ook mooi uh, recreatiegebied. Uh, ja. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Door. Dat merk ik inderdaad. Ja, ja, leuk. Uh, Roma Rimini. Hè, en, uh, oftewel, ja, een, uh, net, net naast Rome natuurlijk. Ja. Vandaar Roma Rimini. En ga je dan met de auto? Uh, ik, ben, ik ben het ooit eens een keertje lekker met de trein geweest. Ja, dus uh, vanaf hier naar Utrecht. Van Utrecht naar München. En van München uh, rechtstreeks naar uh, Rome. Ja, ja. mooi. Ja, ja. Het, uh, ja, je, ziet, uh, je ziet heel veel uh, mooie... Mooie liedjes. Het zeg maar, onder, onder is ook heel weg, relaxed ja. hè? als je gewoon niet zelf hoeft te rijden of zo. Nee, ja, ja, ja gewoon, Ik had gewoon lekker een, een eigen coupon. Een coupé bedoel ik. Een coupon, coupon. Ja. <laughs> Helemaal nee, privé. Heel maar. Maar, ja, wij hebben helemaal privé inderdaad. En, uh, ja, het is gewoon heerlijk. Ja, daar is hij. Haha, Afrik Simon.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 What did I do? What nawe na. Hey, What did I na. A banana, banana, bukanela, shalalala. When I'm in the, a banana, banana, bukanela, shalalala. Hey, what can you do, do? a banana. What can you do, what can you do, do? Bula bula Yeah. Hey, what can you do, do? a banana. What can you do, what can you do, Bula bula. la la la la la la la la la la la la la la la la la a cook and la la la la la la la the zo afro dat daar Simon en eh ha ha ha ha ha. we hebben iemand uh, ja, helemaal uh, vanuit Italië aan de telefoon. Geetje. Toch uh, Heidi? Ja, dat, dat klopt. Ja, een eh uh, uit uh, Aquaseria. Ligt, uh, Aquaseria ligt vier kilometer 4 kilometer boven Menaccio. Ja. En dat ligt ongeveer 30 kilometer boven Como. Oké. Komo okay. is niet meer. Oké, okay. dus uh, wel druk bezocht meer? Een heel druk bezocht, uh, zeker in de zomer, uh, echt een uh, toeristische uh, trekpleister, ja. Oké, okay, dus uh, een beetje een soort van uh, tweede Garde zeg maar. Uh, ja, inderdaad. Tenminste, ik, ik weet niet of jij het Garde zelf kent, of. Nou, het Garretme hoort namelijk ook bij deze provincie. Oh, dit hoort ook bij deze provincie. Oké. Okay. Ja, en daar is, het, uh, ja, daar is het altijd druk. En dan uh, zit je dan uh, aan, de, uh, aan, aan de juiste zijde. Dus uh, je hebt het Noord- en de Zuidkant, geloof ik? Uh, ik zit aan de westkant. Ik zit. Um, ik, ik woon om het te zeggen, aan de westkant van het Komenbeer. Okay. Dat ligt uh, tegen de Zwitserse grens aan. Oh, tegen de Zwitserse grens. Prachtig, ja. Uh, als, uh, vanaf Manaccio ja. hebben we een rechtstreeks -rechts, uh, busverbinding naar Lugano. Oh, oké. Okay. Hey, en uh, ja, jij, jij bent daar uh, terechtgekomen? Door de ja, bepaalde. Uh, bepaalde... Uh, heel, heel snel eigenlijk. Heel, uh, heel overwachts. En uh, ja, ik, uh, ik heb het wel hier naam, goed naar mijn zin. Ja, want je bent nou iets aan het opbouwen, hè? Ik ben nou weer uh, opnieuw alles, mijn leven weer op, opnieuw aan het opbouwen. Want uh, daar een hele zware periode, wat eigenlijk uh, ja, niet had gehoeven, laat ik zo zeggen. Ja, ja want uh, uh, uh, ja, jij wilde daar een uh, pleziervaartuig uh, uh, voor, de, voor de mensen uh. Dat is ja, een, een soort van taxi, of wat, wat wilde je eigenlijk starten? Ja, uh, maar dat gaat helaas niet door, omdat uh, de, met de uh, proefvaart was één motor continu kapot. En ja, dat uh, ga ik dus niet uh, accepteren voor uh, nee. excuses uh, te maken, maar uh, dat waren wel wel voor plan. Maar uh, ja, zoals het hier uh, de bureaucratie in Italië is, uh, dat loopt altijd van uh, domani, domani, domani. Ja. Dus morgen, morgen. morgen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, we hadden het al uh, heel uh, vroeg aangevraagd of mijn diploma's uh, vaarbewijzen uh, daarvoor geschikt waren. Ja. En we hebben vorige week pas te horen gekregen dat ze niet geschikt waren. Maar we gaan dan toch uh, kijken voor een boot. En die gaan we dan uh, toch verhuren. Om toch wat centen... Ja, om wat centen te genereren, zeg maar. Inkomsten te genereren. Ja, om wat inkomsten te genereren, inderdaad. Want uh, door mijn langdurige verblijf in België... ...heb ik amper AOW uh, kunnen opbouwen. Ja... En. en, en uh, want je bent daar niet uh, zomaar terecht gekomen, hè? Nee. Vertel eventjes uh, uh, voor jou in het, uh, in het kort. Uh, ja, hoe het gegaan is. En waar, waar is het misgegaan? gegaan? Laat het zo zeggen. Het uh, is uh, misgegaan. Doordat uh, ik op uh, YouTube, nee, ik moet het anders zeggen, doordat uh, de bekende zanger Jacques Herp. Ja, Jacques Herp. Van ja. Waarschijnlijk kent iedereen die wel. Ja, ik, de, de ouder onder ons zeker. Daar heb ik oh. mee samen uh, mogen oh. werken. Daar is uh, in april 2021 is die video online gekomen. Ja, die heb ik gezien inderdaad. Daar speel je uh, Manuela met, met de accordeon. Ja, nou, een, een man mag niet huilen. Ja, ja, ja, klopt. En, en uh, mijn uitkeringsinstantie was daar uh, niet het mee eens, want dat had ik nooit mogen doen. Ik zei, waarom niet? Ik wil mijn eigen toch. Uh, ja naar boven te, uh, trekken en ik wil dus uit je uitkering en dan wil ik toch uh, iets doen wat mij wat uh, pro uh, promotie maakt en ja. ik zei, Herb was daar ook heel erg in Ze zei ik wil je best een beetje daarin mee helpen en uh, ja, de, we, we hadden al een hele tijd een vriendschap uh, voordat überhaupt dus uh, dit uh, onderling werd uh, besproken en uh, ja, dat had ik dus niet gemogen. Uh, maar toen, toen woonde je al in, in België, Heidi? Of, of zag je toen nog in Nederland? Ik, ik, ik heb... Uh, ik woonde al vanaf uh, eind 1990... in België. En... Uh, door de coronacrisis... konden uh, wij ook nergens terecht. Ook mijn... Uh, uh, lessen op het conservatorium maar stopgezet. Ja, want waar, waar zat je op het conservatorium? In Hasselt. In Hasselt, oké. Okay. Ja. En um, ja, daardoor uh, heb ik dus mijn LinkedIn uh, account weer uh, geactiveerd. Ja. En zodoende kwam ik dus ook in contact met uh, anderen en ja, zo is mijn uh, netwerk gaan groeien, want je zat op dat moment uh, online, want offline mochten we niks. Okay. En uh, zo is eigenlijk ook uh, vele contacten ontstaan, uh, ook die van uh, Jacques Herp. Ja. En um, ja, daar is dus uit voortgekomen dat we dus uh, eind, uh, in april dus die video uh, online zetten. Ja, dus, dus, dus als ik het even goed uh, kort samenvat, jij zat in een uitkering, jij hebt het conservatorium ja. gedaan en jij dacht ik ga met Jacques Herp uh, ga ik een, een nummer manueel opnemen op eigen versie zeg maar. En uh, de uitkering in instantie, die uh, was het daar niet mee eens. Nee, maar uh, die waren, waren er ook al niet mee eens uh, toen ik dus naar het conservatorium ging studeren. Oké, okay. en, en, en was daar een reden voor? Omdat ik daarvoor te dom was. Oh, oh dat, dat vonden hun? Ja, hun besloten dat ik daarvoor uh, niet cap capabel voor was. Oké. Okay. Ja, uh, op, op dat moment, voordat ik überhaupt dus uh, de aanvroeg bij het uh, sociale dienst, ja. was ik al aangenomen bij drie verschillende leerkrachten op het conservatorium. En dus ik heb dus van tevoren al een hele, pro, uh, een hele proces doorlopen. Want ja, je komt natuurlijk niet zo 1, 2, 3 bij die mensen terecht. Nee. En uh, ik, ik was dus alles al uh, in orde te maken. En uh, toen zeiden ze van het conservatorium... Ik, we hebben alleen nog een attest nodig uh, voor de inschrijving van de uitkingsinstantie. Want dan krijg je vermindering van de inschrijfgeld. Ik zei: Is goed. Nou. Dus ik ging naar de, uh, mijn uitkingsinstantie in Mazijk. En toen ze zei Van ja, ik heb een attest nodig voor het conservatorium voor Hasselt. En toen ze zei ze: Jij mag daar helemaal niet naartoe. Ik zei: Wie is dat? Je wij? Want dat, dat kan jij niet aan? Nee. Ik zei: Hè? Ik ben al aangenomen. Ja, je bent al aangenomen en dat is niet voor niks, want je, je moet sowieso eerst van tevoren test afleggen. Ik zei, ik ben al aangenomen. Ja. Kan niet. Kan niet. Ja, en, en uh, de instantie die zegt van, joh, uh, dat gaan we niet doen. Jij blijft lekker in de uitkering. Dat wilden ze eigenlijk. Ja. ja. Nou, ik, heb, uh, ik heb toen heel bot gedaan. Ik heb uh, met mijn vuist daargens op tafel geslagen... Ik zei, als jullie mij dit niet toelaten, dan stop maar met mijn uitkering. Want dit ga ik doen. En dan komt haalt niemand mij tegen. Oh, Oké. Okay. En na drie weken heb ik alsnog de toestemming voor gekregen. Oké. Okay. Dus ik ben dus uh, naar de consultorium gegaan. En ja, toen kwam inderdaad die coronacrisis in 2020. Ik zat uh, in het uh, tweede jaar. Dus het tweede jaar van mijn consultorium is eigenlijk half uh, misgelopen. Want ja, er werden geen lasten meer gegeven vanaf uh, eind maart. Ja, half maart zelfs nog. En... Uh, ik ben uh, daarna uh, met mijn eigen leerkracht uh, toch uh, online een klein beetje verder gegaan. Ik heb uh, het derde jaar uh, heb ik dus uh, volbracht. Want ik deed alleen maar uh, praktijklessen. Uh, ja. Ik volgde geen theorie lessen. Ah, Oké. Okay. Uh, ik had uh, drie, uh, drie uh, praktijk uh, van piano. Nou. Dat was uh, klassiek piano, dat was uh, improviseren, componeren en uh, sa samenspel. Dus dat wil zeggen dat je dus met een groep samen uh, muziceert. Ja, ja, ja. Ja, en niks is moeilijker uh, Heidi. Dat is, uh, geen gemak zijn geen gemakkelijke vakken, Nee, Nee, dat klopt. Nou, ik heb het allemaal gehaald en uh, dus daar ben ik eigenlijk ook best wel heel blij mee. En ik had zelfs uh, zo'n hoge cijfers dat ik naar uh, een vervolgstudie mocht uh, doen, daar had ik mijn eigen al voor opgegeven. Maar ja, dat uh, was dus uh, tegen het CRB van het uitkingsinstantie uh, en ging ja. uh, mij van alles eh, nog wat eh, doen en het heeft dus, eh, het vervolg was dat ik in het jaar 2002 ik denk we gaan nou eh, ik heb het examen gedaan van het conservatorium in juni 2021 ja in 2000, begin uh, in oktober, kwam mijn uitkingsinstantie erachter dat uh, over die uh, video van Jack Herp. En toen kreeg ik uh, pardus, een brief van het OCMB dat ze per, uh, per half december mijn uitkering voor zes maanden gingen stoppen omdat ik fraude had gepleegd. Ja, en je had al, terwijl je al aan had gegeven van stop de uitkering maar. En heb ik dus een half jaar zonder uitkering gezeten. Ja. En dat, uh, ik heb daar een, een hoge beroep gewonnen. En toen moesten ze dus alsnog dus, uh, met terugwerkende kracht dus een groot gedeelte uh, uitbetalen. Ja. Maar ja, daar waren hun dus uh, niet mee akkoord. En toen hebben ze dus, want ze hadden een verboorde constructie gebruikt daarvoor. Oké. Okay. Dus een constructie wat helemaal niet mag om die sancties zo te rechtvaardigen. Nee. Dus, dus met, met, met, alle, met andere woorden, je bent eigenlijk continu alleen maar tegengewerkt. Terwijl je eigenlijk iets wilde wat je heel graag wilde. Klopt. En uh, toen heb ik, het de, de, de, um, proces is dus in uh, juli uitgesproken, juli 2022. Ja. En ik had daardoor heel hoop uh, schulden opgebouwd. En op het, uh, 1 oktober had ik, was ik weer helemaal schuldenvrij. Ja. Ik dacht, ah gelukkig, ik kan weer eventjes ademen, dan kan ik weer eventjes weer... Opnieuw leven. Ja, ja, ja. ja. En toen uh, kwam op 15 oktober 2022. Stond er in de keer politie aan de deur. Om mij op te halen. Ik zei, wat? Ik zei, ik heb vanavond een optreden bij mijn vrienden. Ja. Dus dat zal niet <laughs> doorgaan. Want je moet aanleggen maar niet met ons mee. Ik zei, oké. Okay. Dus ik, uh, ik ben dus met, met ze meegegaan naar het politiebureau. Ja. En, uh, bij, en op het... Het politiebureau kreeg te horen dat ik veertien dagen in een psychiatrie moest verblijven. Uh, ik zou niet weten waarom. En uh, ik, ik werd dus in de psychiatrie in Munsterbeelzen gezet. Al daar kreeg ik te horen dat het niet veertien dagen ma was, maar veertig dagen. Oké, okay. dus en... het uh, scheelde nogal wat. 40 dagen ja. niet moest Nee, dat, uh, dat is aardig wat. Jeetje. Ja. Uh, ja, zeker als je het consultorium achter de rug hebt. Ja, het ja, dat is, dat is eigenlijk een hele uh, vreemde dwaling uh, in het systeem uh, zeg maar, van, uh, van, uh, van de wet, zeg maar. En uh, ik heb uh, alles bij elkaar anderhalf jaar in de psychiatrie moeten verblijven onder uh, verplichte statuut. En dat was, uh, dat was gewoon, uh, dat hadden hun, hun jou opgelegd gewoon? Of? Ja, dat hebben ze mij gewoon opgelegd. En uh, halverwege hebben ze mij zelfs veel onbekwaam gemaakt. Oké. Okay. Uh, uh, ik mocht... Uh, ik was niet meer capabel om um, uh, mijn eigen financiële uh, zaken te regelen. Oh. Terwijl ik. Vroeger, ze, ze wilde dat je afhankelijk blijft. Uh, uh, vandaar dat. En ik heb vroeger economie gestudeerd. Ja. Dus uh, vandaar dat ik heel goed uh, kon, uh, kan zeggen: van oké, okay, uh, ik heb zometeen uh, zo een grote. Uh, ...kostenpost van een grote verzekering, ik moet nu al drie maanden van tevoren sparen, anders kwam ik in de financiële problemen. Ja. En ik heb inderdaad, zoals ik dat ook zei, ik, ik heb nooit schulden gehad daardoor. Nee. Dat nee. kan ik ook niet, want ja, ik ben daarvoor opgeleid, dus ik kijk niet, niet één maand vooruit, ik kijk drie, vier maanden vooruit wat mijn uh, vaste lasten zijn. Ja, ja, ja. Dus daar kan je naartoe werken, ja. sparen. Nou, dus ze hebben mij een... Uh, ja, ik heb hier de papieren nog liggen. Uh, terwijl ik, ik dus in Munsterbeelden zat, uh, dat was dus de eerste opname. Vanaf uh, 22, uh, 22 52, uh, 15 oktober 1922 uh, ben ik daar dus binnengekomen. In februari hebben ze mij uh, 23 onder curatele uh, uh, gezet, volledig. Achter mijn rug om, mocht mijn bewindvoerder mijn hele huis verkopen, inclusief mijn hele inboedel. Oh, waaronder, maar. Ook, waaronder ook mijn mooie korte <coughs> uh, uh, pianovleugel, want die had ik inmiddels in, ook eentje gekregen. Uh, kunnen bemachtigen, een hele mooie grote pianofleugel. Ja. Die hebben ze achter mijn rug om verkocht. Uh, ze hebben uh, Heel veel instrumenten ben ik kwijt daardoor. Uh, um, op het moment dat ze mij in vrijwillige opnames uh, zetten... Inmiddels zat ik in Reken in, uh, Dat is ook in België. Dat dus vlakbij Maastricht. Ja. Uh, Daar werd ik uh, uh, eind, uh, eind februari, begin maart 2024, heb ik het dan over, uh, werd ik een vrijwillige opname gezet. En ja. uh, dankzij een hele grote netwerk uh, op LinkedIn zei ik zo ook in, uh, in privé-chats van goh, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Ja, ja. Aan een van de uh, een van de mensen die zei waarom ga je niet vluchten? Ik zei ja, hoe? Waar moet ik naartoe? Ze zei, daar gaan wij voor zorgen. Ja. Dus, dus uh, op LinkedIn is toen een geheime groepje ontstaan. Ja, en daar is uh, die, die hebben jou naar buiten geloopt en uh, daar weggehaald, zeg maar, zodat jij je eigen ding kon doen. En op uh, 6 maart 2024 ben ik daar inderdaad weggelopen. Met mijn instrument, zo, waar ik ook met uh, Jacques Herp mee heb gespeeld. Ja. Dat instrument had ik bij me. Dan uh, gevlucht naar Nederland. Want ik wist, ik heb een Nederlands paspoort. Ja. Ik heb geen Belgische paspoort. En uh, als ze mij in Nederland gaan oppakken, dan moet het Nederlandse rechter beslissen ja. voor uitlevering. Ja. En ik wist, ik heb geen criminele activiteiten in de geplicht in België. Dus ze kunnen mij nooit naar België terugsturen. Want nee, nee. ik was ook een vrijwillige opname, dus ik mocht gaan. Okay. Daardoor uh, konden ze mij dus niet meer terug naar België halen. Maar het geval is, um, omdat ik dus de uh, windhoring stond, ja. uh, kreeg ik ook nergens geen hulp. Terwijl er een, uh, vanwege dat mijn huis verkocht was, waar een groot vermogen uit uh, is ontstaan, uh, had ik ook geen recht op uh, sociale woning in Nederland? Oké, okay. en, en vandaar ben je eigenlijk dus uh, uh, uh, ja, alles afgewezen? Dus van Nederland naar België, van België naar uh, It Italië? Ik ben ik woon van België naar Nederland. En ik ben in Nederland tien maanden dakloos geweest. Ja. Ik, heb een, ik heb in Groningen gezeten. Ik heb een, een heel stadsmunt gezeten. Ik heb in Monster gezeten, ik heb in Ert gezeten. Ah, je, je hebt, uh, je hebt heel, heel Nederland gehad, zeg maar. Ik heb heel Nederland gehad ja. in die tien maanden. Ik heb op 45 plus adres geweest. Ja. Soms, tw soms twee nachten, soms drie nachten, soms uh, één week, uh, en, uh, twee weken. Ik heb overal gezeten. Ja, en, uh, en nu, de, nu je rust een beetje gevonden daar in, in Italië? En op, uh, ja, ik heb op uh, 6 januari, uh, 9, uh, ik denk uh, 8 januari, zette ik weer een hulpvraag op LinkedIn. Daaruit kreeg ik op 9 januari, jong, uh, jongsleden, een telefoontje van mijn huidige buurman. Van, ik heb hier een appartementje voor jou. Ja. Kom maar drie maanden hier tot rust komen je mag dus prima dit appartementje voor niks gebruiken. Wow. Wauw. En toen zei ik, ik kom. Ja, gaaf. En um, toen kwam ik hier, en dus uh, uh, 9 januari kreeg ik dat telefoontje, 19 januari heb ik de trein genomen naar hier, want in de tussentijd, ja, ik ben dus wel maar ik kan alles. Ja. Ja, zo is het. Jeetje. Hey Heidi, maar we moeten er eigenlijk een klein beetje een Richting eind aan het verhaal maken. Want we moeten ook maar nog... Maar wat te... een heftig verhaal zeg, jeetje. Ja. Ja. Ja. Kunnen wij dat nog ergens, ergens vinden, het verhaal, uh, Heidi? Dat we dat uh, nog na kunnen lezen, of dat mensen dat na kunnen lezen? Um, hij staat uh, wel grotendeels op uh, LinkedIn. Ja. Uh, Daar staan verschillende posten over mij in. Ja. Uh, ze zijn allemaal openbaar, maar um, ja, uh, op uh, link. Uh, ik ga ook hun boek uit, uitgeven. Je gaat een boek en, uitgeven daarvan? Ik ga een volledig boek uitgeven. Oké, okay, met alle, nou, alle ja, genoeg, uh... met, met alle bewijzen die ja. je die je hebt. Elke uh, bewijzen van uh, het, het uh, boek zal ook veel. Uh, een periode uh, beslaan ja. van een veel grotere uh, terug, want dan gaan we naar uh, 2010. Ja. Vanaf die tijd ga ik mijn uh, boek zo'n beetje maken, omdat in die tijd uh, de uitkeringsinstantie mij een test hebben afgelaten nemen, waaruit ik blijk dat ik uh, zwart begaafd ben. Oké. Okay. Nou. En, uh, en ik ben nu aan het kijken waar, op welke gronden dat ze dat hebben, toen hebben besloten. En ja, ik heb wel een groot vermoeden en ik, uh, ik schrijf dat ook in mijn boek. In het boek, oké. Okay. In het boek uh, schrijf ik het ook, hoe, hoe het allemaal, uh, die test is verlopen, waardoor dus... Waardoor ze mij dus gewoon uh, zwart begaafd hebben gemaakt. Ja, wat een mooie avontuur ook om dit boek te gaan laten, tenminste gaan schrijven en om dat eraan uit te brengen. Ja. En dat, uh, ja, ik denk dat dat wel een tof uh, initiatief is om nu uh, aan, te, aan te gaan werken, denk ik. In het heerlijke Italië. We zijn allemaal, denk ik, heel erg jaloers als je, je wel, lekker ja. in Italië mag gaan wonen. Ja. ja. Ja, en uh, het mooiste van het verhaal is, hier in Italië ben ik wils bekwaam geworden. Nee, hey, dat is wel een heel mooi, uh, dat is een mooie afsluiter ook inderdaad. Ja. Dus dat je nu gewoon een mooie toekomst tegemoet gaat en dat het toch uh, nou, de goede uh, kant op gaat. Wat normaal dus nooit niemand kan, want als je eenmaal wils onbekwaam bent, dan blijf je dat je hele leven. Normaal gesproken... Maar, maar ze hebben, de, de, de rechter heeft mij toch weer wilsbekwaam gemaakt, dus alles, ik heb mijn eigen vermogen weer in bezit, ik heb alles weer, ik heb nergens meer last van, ik kan weer mijn hele leven helemaal opnieuw beginnen. Ah, oh, wat mooi. Ja. Hey, we gaan het uh, hierbij uh, laten, Heidi. Ja, bedankt voor je verhaal en dat, uh, dat we naar mochten luisteren. En heel veel succes met het schrijven van het boek. Ja, en hou ons en, op de hoogte. Uh, geniet in Italië met, ja. uh, met deze mooie uh, toekomst die er mooier uitziet nu. Ja. Als jullie een keer in de buurt komen, jullie zijn van harte welkom. Oh, dat dat doen we zeker. Dankjewel, dankjewel. Hey, Heidi, we houden contact. Oké, okay, doeg. Doei. Doei, doeg. doei. Dankjewel, hè. Doei. doei. Reden door de nacht, de radio heel zacht, het kon niet mooier zijn, het leek een eeuwige vrij. Ik raakte zo verwacht en reed opeens te hard, ze lachten nog naar mij. We gaan. Wat goed. Ja, toch? Jeetje. Oh, ik, ik, ik dacht hij was er al, maar Jacques is er ook nog. Oh, Jacques is er ook nog. <laughs> ik, eh, ja, ze legt nu op de grond natuurlijk. Ah. Ja, ik was het even vergeten. Ja, het niet aan Nou ja, dat wist we al. <laughs> oh, ja, ja. Dat was uh, in ieder geval Hij uh, die vanuit Italië. ja. En uh, ja, een heel uh, toch wel ontroerend verhaal. Indrukwekkend maar, uh, hoor je, dat het kan, hè? En, dat... en, en, en de, ook gewoon uh, toch uh, de power hebben om uh, alles toch weer op te pakken. Ja, en, uh, te vechten voor je eigen verleiding. Voor je eigen bestaan. Inderdaad. Nou, maar wel goed om te horen dat het nu gewoon de goede kant op gaat. En ja, uh, ja hopelijk. Uh, kan ze gewoon genieten daar in Italië? Ja, uh, Met de mooie en, ideeën en, die Sam en, heeft. Ja, ja, inderdaad. Ja. Hey, um, ja, we hebben natuurlijk uh, uh, nieuws uit uh, Noord-Holland. Ja, <laughs> ja, het is, het is vandaag uit natuurlijk hartstikke. <laughs> uh, ja, Z Zandvoort is natuurlijk overvol. He. staat nu op, op alle sites. Uh, dus er wordt aangeraden om niet meer met de auto richting Zandvoort te komen. Nee. En dat komt natuurlijk omdat er geen treinen rijden naar Zandvoort. Nee, alleen uh, bussen, bussen die, uh, precies. die, die worden op uh, ja, bepaalde straten uh, afgezet. En de rest ja. is lekker lopend af. Inderdaad. <laughs> en succes ermee, zeg maar. Ja. Dus wat doet iedereen? Die pakt natuurlijk de auto... En station uh, Haarlem... Uh, tenminste Heemstede Aardehout, daar zijn ze natuurlijk voor onderhoud bezig. Dus ja, de Zandvoort-Salan ja, is ja, dicht. Dus, uh, dus dat zorgt natuurlijk voor drukte. En nu uh, uh, via het de te Zeeweg, he? Via de Zeeweg, hè? Uh. Ja, inderdaad. Maar je kan ook gewoon een beetje binnendoor, hoor. Maar dat kennen natuurlijk de echte... Ja, de mensen die hier, van, hier vandaan <laughs> okay, komen, die niks. kennen dat natuurlijk. <laughs> uh, maar in ieder geval, er is vandaag natuurlijk ook een evenement... met de klassieke F1 en F3-auto's. Dus het zorgt wel dat er drukte komt naar Zandvoort. Ja. Maar ja, mensen kunnen er niet komen. Dus dat is altijd een beetje lastig natuurlijk. Uh, strandeigenaren vonden dat ook niet een heel goed idee. Uh, nee, maar nee. kijk ook, hè, de, de mussen die vallen van het dak. Ja, zo warm er, is het. Ik wou er dus zeggen, nog net ook, niet. Nee, ja, wij nog net niet. Maar het is natuurlijk voor de strandeigenaren... is het natuurlijk het moment om gewoon lekker uh, te cashen. Ja. En dat er dan uh, uh, wordt uh, bedacht om natuurlijk aan het sport te werken... is natuurlijk niet heel handig. Nee. Maar ja, weet je, zo gaan die dingen nou eenmaal. Uh, ja, en uh, ja, laten we zeggen, ze hebben ervoor gestudeerd. Ja, dus, uh, er, uh, precies, daar inderdaad, ja. Uh, daarnaast... Um, wat ik zag is dat er uh, vooral heel veel uh, uh, nou, tenminste evenementen nu zijn in, het, in de stad, ja, en, in en, het do dorp. En die gaan komen natuurlijk. En die gaan komen ja. inderdaad, ja. Mag ik die ook vertellen? Ja, uh, vertel, ja. En, en, dan Want maar ik zat even, ja. een beetje, ja, precies inderdaad, ja. Want vanaf vandaag, ik zat al, ik was laatst uh, lekker naar het strand en ja. toen zag ik al langs uh, de, um, wat is het? Uh, de Boulevard Paulus Lood. Ja. Zag ik al een beetje dat ik dacht, wat staan er nou? Ik zag Trump en zo. Ja. En al van die gekke dingetjes <laughs> en zo. En Batman. Die en, en ja, ja, ja, precies. En ballonnen en zo langs zo'n huis. Maar dat is dus een street art festival. En die, ja. gaat, uh, die is nu van 7 juni tot 6 september te zien hier op de boulevard. Ik vind het eigenlijk een super tof initiatief. Ja. Uh, in 2024 was er ook een editie van. Met prachtige muurschilderingen. Uh, maar nu dus uh, allemaal gekke, uh, ja, bijzondere kunstwerken. Ja. Op straat of aan de huizen vast. Ja. En uh, tof eigenlijk dat ook uh, de mensen daar uh, aan meedoen. Ja, we, we zien hier onder andere Superman die aan de bus ja. hangt en, uh, ja de ja, ik ja, had, uh, ballonnen uit een, een raam. En dus die Trump die is of, of hoort hij er niet bij die in zijn staat toch? Ja en uh, ja. Ja, ook uh, Batman ook die staat ook met zijn grote Nee, hier. Nee joh. Ja, joh wat Batman. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan hebben we ook nog volgend weekend het uh, Luminosity Beach Festival. Uh, dat is elk jaar uh, uh, eigenlijk een grote, groot ding. Sinds 2007 is het al. Uh, bij Bernie's Beach Club. En het is uitgegroeid tot echt een begrip uh, heb ik gehoord. En ik moet je zeggen dat ik het ook wel ken. Ik ben er nog nooit geweest. Maar wel, dan ga je naar het strand toe en dan denk je, hé, hey, wat gebeurt daar? Ja, Want het zijn toch allemaal wel lekkere, lekkere bietjes die je daar hoort. Ja, het, uh, ja, als je een beetje van uh, de lounge muziek ja, houdt. Pure de, de trends, ja, pure trends, exotisch uitje ja. voor muziekliefhebbers liefhebbers in de regio en diegenen die avontuurig Ja, ik vind het, uh, ik vind het wel prettig om, uh, om aan te horen. Ja, nou superleuk ook dat het georganiseerd wordt. Uh, en wat we net al zeiden, de Historic Grand Prix Parade uh, is dus uh, nu ook uh, bezig. Ja, nu is ze uh, inderdaad uh, ja. Ja, gisteren gestart eigenlijk, hè? Gisteren al gestart? Ja, voor, ah. gisteren. Wat hoor ik allemaal? Oh. Ik hoor scooters buiten. Ja, ja, dat, dat, dat heb niks met, uh, met uh, nee. de jean Prix te maken. Nee, nee <laughs> helaas. Nee. Dit zijn, uh, echt, maar dat, dat ziet er wel echt tof uit... Uh, hoe dat erbij is. Maar ja. ik zie dus ook dat vanavond uh, dat ook nog is. Tussen 7 en half 10. Dus als je niks aan het doen hebt. Uh, ga lekker kijken natuurlijk, in de stad. Het is nog lang denk ik warm. Ja, um, ja, het, is, uh, het is nog boven de 20 graden ja, hebben ze gezegd uh, op het nieuws. Uh, ja. Maar ja, ben je dus niet in Zandvoort. Dan is het dus overvol. Dus ja. dan is je kans. Zo, dan is zo er is geen het. kans. Dan dan is <laughs> Oh, oh, oh. Ja, we, we gaan nog even lekker de zomerse uh, klank draaien. Ik vind het van, een goed idee. Uh, van uh, Patrick Hernandez en Born to be Alive. Oeh. To be alive. Ja, ja. ja. <laughs> Het is wat. Ja. He. Nou ja, we, we, eigenlijk zaten we te, te wachten op Kelsey Verbrugge, natuurlijk. Maar uh, ja, daar hebben we nog niks van gehoord. Dus, um, ja. ja. En zometeen natuurlijk Arjan Plat. Dus, uh, Arjan die Platt, uh, rijdt als het ja, goed is, dan uh, rijdt hij nu het hek eruit. Mm -hmm. ja. Rustig aan, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wel tof, want uh, live muziek, hè? Hij gaat een aantal ja, liedjes zingen. hij gaat een uh, aantal liedjes uh, hier uh, live doen. En uh, nou, ja, daar gaan we eigenlijk een beetje op wachten. Want uh, ja, uh, uh, de, de artiest van uh, vandaag hier uh, in Zandvoort voor jou. Tof. Dus... Uh, we gaan uh, nog een lekker plaatje draaien van uh, Baby Donko en Close To You. Up and make me fly, baby. Don't go. Home. I just want you here, right by your side. I won't hide my tears.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 Say goodbye I'm yeah. Lekker uh, mee nummertje. Uh, baby, don't go van close to you. Lekker gauw alweer. Ja, een beetje voor, voor mij begin jaren 90, hè? Een beetje. Ja. ja dat, dat heel uh, jong. Eh, ja, toen was ik uh, nog uh, jong en onbedorven. Ah, was is nog hier gewoon. <laughs> nou, twee, ik ben gewoon met 2-9. Heel heel. Nee. Ja. Nou, nee, dat was, was ook eens zo jong. Eh. Ja, nou. <laughs> Helaas. Het gaat allemaal vanzelf, hè? Ja, ik bedoel. Het eh, is ook. ik alweer de 56 aan, dus eh, ja. Hey, um, Sabrina. Boys, boys, boys. Oeh. Ja, dat lijkt me ook wel een... Eh, boys. Boy. Nou, boys. ja. <laughs> Helemaal <met die. laughs> We'll yeah. yeah. Boys. Ja. ja, we kennen allemaal dat fragment van, uh, uit het zwembad, hè? Ja, dat ken, dat, dat ken ik zelfs, ja, inderdaad. Jeetje, wat een icoon. Ja, ja, ja. Da -da daar is het ooit een icoon gebleven, altijd natuurlijk. Ja, heeft zij überhaupt nog meer hits gemaakt? Want de, volgens mij dit is het enige liedje dat ik eigenlijk ken. Uh, ja, ze heeft er nog eentje gehad. Girls, en girls, die, girls. Uh, <laughs> nee, dat niet. Nee, maar die zoeken we dadelijk even op. Dat is, okay. uh, dat is wel leuk om, uh, om eventjes... Ze, dat, ze hebben inderdaad nog een, een hitje gehad. En uh, ja, daar is het eigenlijk een beetje bij gebleven toen we in, uh, ja, in, de, in de vergetenheid ge, geraakt. Behalve, ja. behalve deze scène uh, ja. in het zinbad met, uh, met dit nummer. Uh, ja... Maar ik kan je zeggen natuurlijk, als je één hit hebt, natuurlijk, helemaal als die wereldwijd is, dan kan je natuurlijk gewoon je leven lang opteren. Dus, ja, Ja, maar goed. Wat dat betreft, hè? Uh, ik, ik bedoel, ja, ik, ik leefde toen nog in de tijd van Samantha Fox natuurlijk. Ik weet niet of je die kent. Nee, de... nee, die ken ik niet. Nou ja, dat. Uh... Maar leuk, ja. Ja, dat was heel leuk. <laughs> we gaan even een lekker naar een Nederlandstalig nummer draaien. En uh, dat doen we met de, de Gebroeders Co. En ze hebben het over Boten Anna. Hoppa. Ik heb een heleboel. He Mooi moois punt een nieuwe boot Haar naam is Anna en ze ligt hier in de schoot En ik ga varen op een kanaal Het is de allermooiste boot van allemaal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 Het is de allermooiste boot van allemaal. Dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit. Ja, er waren dan de broeders, uh, Co. en ze hadden het over boten. Uh, Anna, ja, waar is jouw boot? Waar is mijn boot? Uh, ja, een Ja, precies. Nee, ja, het is... Ja, we uh, zijn in afwachting van al je plat en uh, ja, kijk... Ja, er komt iemand binnen inderdaad. Ja. komt iemand binnen. Ja. ja. Hé, hey, en nu, nu we toch nog even moeten opvullen, denk ik zo ja, ja. Ik uh, lees net dat de vorige keer hadden we hier natuurlijk de zingende barkeepster hadden wij hier. Ja, Weet je dat uh, nog? Ja, en ja, die is toevallig, ja. vanavond heeft hij een evenement um, in, uh, bij tent 6 in Zandvoort. Tussen 6 en half 8. En uh, ik denk dat zij optreedt. Uh, maar ook Jasmin Sendart treedt op. DJ Raimundo, Sana, Bodine Monet. Uh, dus het is een wel een leuk evenement daar ook nog uh, vanavond. Uh, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, hoe dat, uh, wat, wat dat is. Ja, nou ja dat horen dat, we de volgende keer van. Dan ja. nodigen we er gewoon komt ze weer even langs en dan en dan natuurlijk. natuurlijk. er is best wel de... veel in stand uh, ja. uh, qua optredens. Heel veel. En ja. natuurlijk, nu hebben ze prachtig weer uh, voor, uh, hiervoor. Ik dacht het wel, ja. ja. We gaan even terug in de jaren zestig en uh, oh. dat doen we met uh, Salomon Burke en Cry To Me. You're on the phone. I don't you feel like I cry Don't you feel like a cry? for here I am a oh, honey. I oh, come on you're crying to me. The smell of her perfume. Uh, don't you feel like a crime?